Er is 700 miljoen euro beschikbaar voor beter treinverkeer in de Amsterdamse regio. Maar de minister zou de helft daarvan willen schrappen. Schulds wil de groei van het aantal reizigers oplossen door meer stoptreinen achter elkaar te laten rijden en minder doorgaande treinen. Hamas en Israël hebben vandaag over en weer raketaanvallen uitgevoerd. na een Palestijnse aanval op een Israëlische schoolbus. De twee inzittenden raakten gewond. Bij een vergeldingsaanval op de Gazastro kwam zeker één Palestijn om het leven.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 dichte maxima tussen 11 graden dicht aan zee en 17 in het zuidoosten. Dit was